6 uur. Het NOS-journaal. Renate Evers. Prijs gezet op hoofd Gaddafi. Samsung mag galaxy smartphone niet meer verkopen. En zilver voor Judoka Dex Elmond op WK. De Libische Nationale Overgangsraad heeft 1,3 miljoen dollar gezet op het hoofd van Muammar Gaddafi. Het geld is door een zakenman uit Benghazi beschikbaar gesteld. Ook zei de voorzitter van de overgangsraad dat iedereen die erin slaagt Gaddafi te doden of gevangen te nemen kan rekenen op amnestie. Dat geldt ook voor mensen uit zijn naaste omgeving. In Tripoli zijn tientallen journalisten die vastzaten in een hotel weer vrij. De 35 buitenlandse journalisten zaten vijf dagen vast in het Rixos Hotel dat in handen was van gewapende aanhangers van kolonel Gaddafi. Het is niet duidelijk of ze zijn vrijgelaten of zijn bevrijd. Rondom het hotel zijn nu gevechten aan de gang. Ook in andere delen van Tripoli en bij het vliegveld ten oosten van de stad wordt gevochten. Minister De Jager verwacht niet dat het kabinet op Prinsjesdag extra bezuinigingen bekend zal maken... bovenop de 18 miljard euro die al zijn afgesproken in het regeerakkoord. Het kabinet praat deze week over de begroting voor volgend jaar... en De Jager denkt dat de ministers er vrijdag uit zijn. Volgens de minister heeft de economische situatie zeker effecten op de begroting. Doordat de overheid minder inkomsten heeft en sommige uitgaven dreigen op te lopen, moeten er maatregelen worden genomen, zegt hij. Maar volgens de jager zijn extra bezuinigingen waarschijnlijk niet nodig. De Galaxy smartphones van Samsung mogen vanaf half oktober in grote delen van Europa niet meer worden verkocht. Dat heeft de rechter in Den Haag bepaald in een kort geding... dat was aangespannen door concurrent Apple. Het gaat om de smartphones Galaxy S, S2 en Ace van Samsung... die draaien op het besturingssysteem Android 2.3. De rechter vindt dat de techniek om door een fotogalerij te scrollen... inbreuk maakt op het patent van Apple. Een Nederlands verkoopverbod strekt zich uit over vrijwel heel Europa... omdat de internationale distributie via Nederland loopt. Waarschijnlijk gaat Samsung door met de verkoop van Galaxies... na een aanpassing van de software. Er is al een tijdje een internationale patentenstrijd aan de gang tussen Samsung en Apple. Een jongen van 18 uit Ermelo heeft in zijn eentje in één nacht 13 scooters gestolen. Dat gebeurde in de nacht van 28 op 29 juli. Volgens de politie heeft hij bekend dat hij de scooters in twee uur tijd één voor één heeft gestolen uit een bromfietshandel in zijn woonplaats. Het waren zes nieuwe en zeven gebruikte. Tien zijn er weer terecht.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 In Assen is een vrouw van 80 100 meter meegesleurd door een bus. Ze ligt ernstig gewond in een ziekenhuis in Groningen. De vrouw was haar tas vergeten toen ze uitstapte en rende de bus achterna om de chauffeur te waarschuwen. Toen ze in een bocht op het raam tikte kwam ze onder de bus terecht en werd ze meegesleurd. De brandweer moest de bus opkrikken om de vrouw te bevrijden. In Den Haag is in de eerste week na de zomervakantie op 23 basisscholen intensief gecontroleerd op verzuim. Leerplichtambtenaren ontdekten dat er 128 leerlingen zonder geldige reden afwezig waren. Voor elke dag verzuim zonder geldige reden kan de ouders een boete van 60 euro worden opgelegd. In Rotterdam is een groep hackers veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen van drie maanden. Volgens de rechter zijn de vijf mannen lid van een criminele organisatie. De groep had ingebroken in computersystemen van een Duitse en Amerikaanse universiteit. Ze verspreidden via de systemen software, films en muziek. De Nederlandse hackers werden drie jaar geleden opgepakt. Het OM had ook voorwaardelijke celstraffen geëist. De nieuwe brug over de IJssel bij Arnhem is te smal voor twee trekkers om elkaar te passeren. Dat blijkt uit proefritten met allerlei voertuigen over de brug. Op de oude brug tussen Arnhem en Westervoort konden voertuigen half over de stoep rijden om elkaar te passeren. Maar Rijkswaterstaat heeft betonnen opstaande randen neergezet om dat tegen te gaan. Op de wereldkampioenschappen judo heeft Tex Elmond zilver gehaald. Hij verloor in de finale van de Japaner Nakaya. Het is de tweede keer dat Elmond in de klasse tot 73 kilo naast de wereldtitel grijpt. In Parijs won Elmond bijna al zijn duels met overmacht. Zo rekende hij in de achtste finale in 13 seconden af met een tegenstander uit Venezuela. Het weer, vanavond wordt het overal droog en vanuit het zuidwesten klaart het geleidelijk op. Vannacht ontstaat nevel of mist en de minima liggen rond 12 graden. Morgen eerst zon, maar in de middag vooral langs de oostgrens kans op stevige regen- en onweersbuien. En het wordt 22 tot 26 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat ruim 100 kilometer file, het meeste daarvan staat in de regio Rotterdam. Maar ook nog steeds een lange file op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen de afrit Voorst en Deventer nog steeds 7 kilometer. Lange tijd waren er twee rijstroken dicht vanwege een omgevallen mast, maar die zijn net weer open. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda een file van 5 kilometer voor knooppunt plein komt er een autobrand aan de andere kant van de vangrail. Dat is dus op de A20 richting Hoek van Holland. Daar zijn twee rijstroken dicht, bij Rotterdam-Krooswijk... en de file daar is 4 kilometer. En op de A325 van Arnhem naar Bergendal... tussen knoopend Ressen en de Waalbrug bij Nijmegen, 6 kilometer. En dat heeft te maken met een kapotte vrachtwagen. Luister, je hebt twee soorten managers. Managers die hun ideeën met anderen delen... en nog een keer, en nog een keer, en dan nog eens...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 Met Lucella Carasso en Tim Overdik. Goedenavond. De situatie in Tripoli in Libië is nog steeds onveilig. Er wordt nog altijd gestreden. Yes. Ah, okay. Maar de journalisten die in het Rixos Hotel in Tripoli gevangen zaten zijn vrij. Ze zijn zojuist in veiligheid gebracht in een ander hotel. Op beelden is te zien hoe ze elkaar omhelzen bij de aankomst daar. Fans van CNN vertelt live in de uitzending van CNN hoe emotioneel het voor hem is. Dat ze elkaar knuffelen en feliciteren en dat het een grote opluchting is dat hij weer vrij is. You know, we were at all. It's all very emotional. We were kind of uh, hugging each other, you know, congratulating each other, you know, shaking hands, kissing. You know, it's just it's a it's a great it's a great thing uh to to come out of a situation like this. You know, in one piece. There's been no injuries. Nobody's been killed. En het is een groot, groot relief. Een grote, grote opluchting. Geen gewonden, geen doden. Chance vertelt dat een paar uur daarvoor. Gaddafi-strijders in het hotel zich overgaven. Ze deden hun wapens af en zeiden tegen de journalisten: Jullie kunnen gaan. Een paar uur ago, Ze hebben gewoon capitulated aan de 36 journalisten so uh, sort of that die inside het Rixos-hotel. Ze hebben hun wapens gegeven. Ze hebben hun wapens uitgegeven. En. You know, they said now, you know, we're gonna let you go. It's it's it's no problem. But you need to get cars. En vier auto's kwamen ook van het Rode Kruis. Die haalden de journalisten op. En dat was een geweldige ervaring, zegt Chance. We zaten opeen gepakt met 7 A8 journalisten in één kleine auto. It was fantastic of them to essentially go through the checkpoint and to come and pick us up. All of the journalists in four cars. We had to get another car as well, a civilian car. Uh, Om to, to cram all the journalists in. we were literally crammed in there in the small little ICIC, ICRC car that I was in al, met al een paar benauwde dagen in het hotel vertelt chance we kregen allerlei paranoïde scenario's in ons hoofd variërend van dat alles op een ochtend goed zou komen tot de worst case scenario's dat we gebruikt zouden worden als menselijk schild of zouden worden neergeschoten door hardliners van Gaddafi. We had all sorts of paranoid scenarios that we were playing out in our minds you know from you know, oh, everything is going to end fine, we're going to wake up one morning and everyone's going to be gone and we can just walk out, uh, to the, you know, this awful worst-case scenario that, you know, we were going to be used as human shields, we were going to be taken prisoner and, you know, executed by some, you know, lunatic, you know, hardliner. Ze kwamen de leverd uit. Matthew Chance, de CNN-verslaggever... ongeveer een uur geleden bevrijd uit het Rixers Hotel... samen met 35 andere journalisten. Op dit moment krijgen wij geen contact met Tripoli... maar eerder spraken wij met verslaggever Hans-Jaap Melissen. Hij vertelde waar die is. Ik ben op enkele kilometers nu van, die, uh, van het hoofdkwartier van Gaddafi. Uh, daar ben ik uh, vanmiddag uh, steeds toen uh, die plek onder vuur kwam te liggen. Ik lag zelf ook onder vuur... Dat hebben de luisteraars en kijkers meegekregen, denk ik. En daar, ja, daar hoor je nog steeds uh, schieten vandaan komen. Uh, de troepen van Gaddafi zitten daar nog omheen. Zijn sluipschutters op de daken, zijn wat appartementencomplexen vlakbij uh, dat hoofdkwartier. En daar zitten heel veel getrouwen sowieso in die wijk. Mensen die uh, ja, in, in dienst waren van het regime van Gaddafi, daar gunsten van hadden. En die laten dus ook toe uh, dat, dat er mensen op die daken staan te schieten. En dat, dat gaat maar door. Nu verhoor ik even niets meer, maar ik kan af toe hele zware salvo's horen. En ik ben nu zelf even aan het uitzoeken ook in hoeverre ik uh, me kan bewegen... weer op andere plekken in de stad. Uh, want we zijn wel een beetje bezorgd geraakt door dat grote verschil... tussen wat uh, de rebellen uh, claimen aan terreinwinst en hoe veilig het is... en wat de realiteit blijkt te zijn. Was de euforie van de opstandelingen gisteren rondom dat hoofdkwartier... misschien iets te voorbarig in dat opzicht? Nou, ik denk dat die euforie wel heel erg uh, zo gevoeld werd. En, en natuurlijk was het voor hen inderdaad de uitkomst van een droom dat ze daar ooit naar binnen konden gaan. Alleen ik denk dat het ook, ook in de media het zich trouwens wel hoe groot de euforie verder in de stad was. Uh, ja, er waren mensen op het groene plein dat nu Martelaarplein heet. Maar zoveel waren dat er niet. En ook toen ik vandaag uh, dat terrein opging van Gaddafi... We zag je weinig burgers die daar uh, rondliepen om, om souvenirs te jagen of dat soort dingen. Dat waren vooral opstandelingen uit Misrata, ook die in de stad waren gelieveerd en die graag naar binnen wilden. Het was eigenlijk juist heel erg stil op straat, zeker de hele ochtend. Omdat mensen gewoon van met elkaar in contact staan en weten dat er dus toestanden nog zijn. En als je nu de toestanden bereikt, is er dus, zijn er uitgebreide uh, vechtenpartijen vanaf en op en naast, die, uh, naast het hoofdkwartier. ...op de weg naar het vliegveld, daar wordt gevochten, van in ieder geval sluipschutters ook. En je hoorde, nu heb ik zelfs een tijdje gehoord, NAVO-vliegtuigen die bombarderen ook uh, meer aan de, aan, de, aan de buitenkant van de stad. Het lijkt me wel of bepaalde uh, troepen van Gaddafi daar meer zitten. Ik herinner me van eerdere trips voor jou aan Libië. Je bent er regelmatig geweest sinds februari... dat je ook regelmatig sprak met Gaddafi-aanhangers. Ben jij nu in de gelegenheid geweest om met aanhangers van Gaddafi te praten... of houden die zich heel erg gedijst? Ja, dat is me niet gelukt tot nu toe. Aan de andere kant, denk ik ook met mensen gesproken, net vandaag, in, in het ziekenhuis. Uh, hoger personeel, waar ik van denk van... ja, jullie waren wel heel dicht op het regime. Want zo gaat het ook natuurlijk in zo'n land. Alleen sommige dingen zijn een beetje uh, verplicht ook wel. Hè. Um, dus, en hoeveel mensen zullen in deze situatie aan de kant waar de rebellen de zaak zo'n beetje in handen hebben moeten we maar even zeggen ook niet meer beweren dat ze ooit uh, gaddafi aanhanger zijn niet op dit moment, het is nu te chaotisch um, en, en de mensen die Echt met wapens, nu Gaddafi willen verdedigen, hebben zich teruggetrokken op bepaalde plekken waar, als ik daar nu heen zou rijden, en dat heb ik ook geen, uh, was ik dat aan het doen. Uh, in die buurt kwam ik al, uh, en heb je toch zelfs dat er nog een ruime kilometer tussen zit. En uh, toen begon eigenlijk al de ellende. Toen, uh, toen werd er al geschoten, zag je auto's heel snel omkeren, bijna, bijna over de kop slaan, zo snel wilden ze uh, een drijf van 180 graden maken. Niemand wil in, in, in dat soort vuur terechtkomen. Nee. En Hans-Jaap, hoor jij nog uh, activiteiten van de NAVO vandaag? Nou, je, je had uh, bombardementen buiten de stad. Je ziet nu vliegtuigen. <lacht> als die verder vliegen, dan. Uh, <lacht> dat we daar niet meer durven bombarderen. Het punt is ook namelijk natuurlijk: rond uh, die compound, dat terrein van uh, Gaddafi. Daar kun je eigenlijk niet meer uh, bommen laten vallen, omdat je niet precies weet op wie die dan terecht gaan komen. Daar zitten ze zo dicht op elkaar nu, uh, Gaddafi, uh, mensen en de, en de rebellen. Je hoort een knal hier, vrij hard, en ik weet niet wat het is, maar... Um, en, dus dat, dat, dat is niet meer te doen. Het is ook stadse omgeving ook. Dat je dan ontzettend veel burgerslachtoffers zou maken. Hans-Jaap Melissen vanuit Tripoli. Tot zover de berichtgeving over Libië. We gaan naar het EK Hockey. Mannen in München-Gladbach. Nederland-Ierland. Belangrijk voor een plek in de halve finale. En ook belangrijk met het oog op de Olympische Spelen. Om zes uur begonnen. Gerard de Groot. Ja, laten we daarmee beginnen met die uh, Olympische Spelen. Engeland heeft druk op deze wedstrijd gezet uh, door eerder vandaag met 8-1 van Frankrijk te winnen. Niet alleen plaatste Engeland zich daardoor voor die halve finale van het Europese kampioenschap, maar Engeland zorgde ook dat het doelsaldo op plus 8 kwam. En 15 doelpunten voor staan ze daarmee voor op Nederland. Nederland heeft ook plus 8, maar heeft nog niet gewonnen van Ierland natuurlijk. Nee, zeker niet gewonnen. De wedstrijd is 15 minuten oud. Het is 1-1, Bob de Voogd. Al na 8 minuten een 1-0. 1-1 werd het, zes minuten later, door Eugene Magie. Hij kwam helemaal vrij te staan voor de doelman voor Nederland, van Nederland, Jaap Stokman. En schoot de bal in de verre hoek, een prachtige treffer. En ik zei het al, Nederland moet hier winnen. Willen ze in die halve finale komen en willen ze daar ook makkelijk komen. Want Engeland heeft zich al geplaatst voor Londen. En de andere drie ploegen in die halve finale, die hebben zich ook geplaatst natuurlijk, automatisch. Dus wat dat betreft een inzet. Nederland tegen het wat zwakkere Ierland, op papier wat zwakker. Maar mentaal heel sterk hoor, is het 1-1 na 17 minuten spelen. Gebruikers van Vodafone hebben problemen met mobiel bellen. Straks eens horen wat er aan de hand is. Verkeersinformatie, de Geest. De files worden al wat korter, alleen bij Rotterdam. Er staat een auto in brand op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Het levert 4 kilometer file op tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Krooswijk. Er zijn twee rijstroken dicht... Aan de andere kant op de zogenoemde kijkersvielen tussen Spaanse polder en knopen Terbrechtse plein, 5 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lucena Carrasso en Tim Overdijk. Op dit moment maakt in Frankrijk de regering van president Sarkozy nieuwe bezuinigingsplannen bekend. En in die plannen een opvallend initiatief. Belastingverhoging voor de allerrijkste. Normaal gesproken staat niemand te springen om meer belasting te betalen. Maar niet de Franse miljonairs. Vandaag verscheen een open brief met als kop erboven. Laat ons meer belasting betalen. Ron Linker in Parijs. Waarom? Ja, heel simpel, Tim. Om um de Franse economie uit het slot te trekken. Die open brief die was uh, ondertekend door, wat, wat je al zei, de allerrijkste in Frankrijk, de captains of industry. Dus dan moet je denken aan uh, Liliane Bettencourt van L'Oréal, uh, de president-directeur van Air France KLM. En 14 anderen waarin ze inderdaad oproepen om, wat ze dan noemen, een bijzondere bijdrage te mogen leveren. Dus lees hogere belasting in navolging hè, van die uh, Amerikaanse miljardair Warren Buffett... Um, de Fransen zeggen dat ze dat heel graag willen, als blijk van erkenning ook... omdat ze, schrijven ze, geprofiteerd hebben van het Franse model. Een beetje wollig, hè? Maar er zit ook een waarschuwing in... want ze zeggen, nou, niet overdrijven met die hogere belasting... want dan vluchten de miljonairs weg uit Frankrijk. Maar opvallend initiatief, zo'n open brief in de tijdschriften hier. En Dat levert dus extra inkomsten in voor de Franse schatkist... maar er mm -hmm. staan ook zware bezuinigingen tegenover. Hè? Waar moet je dan aan denken? Nou, dus er komt dus tijdelijk een extra belasting voor de allerrijkste. Wat dat betreft, zeggen sommigen hier, was het ook wel een beetje hypocriet... zo'n open brief op het moment dat de regering op het punt staat... om uh, sowieso al een belasting voor de allerrijkste uh, aan te kondigen. Dus iedereen die meer dan een miljoen euro verdient, die gaat meer belasting betalen. Dat moet in principe twee jaar gaan duren. En dan zullen er nog allerlei belastingvoordelen gaan verdwijnen voor de Fransen. Bijvoorbeeld het eigen huis hier wordt minder uh, voordelig. Ook voordelen voor langer doorwerken verdwijnen... En grotere bedrijven die krijgen te maken met uh, een nog grotere belastingverhoging. Uitgebreid plan dat op dit moment door premier Fillon uit de doeken wordt gedaan. En in totaal moeten dan dus 14 miljard euro worden bezuinigd of bespaard. Uitgesmeerd over twee jaar. En is dat echt nodig? Want Frankrijk is niet het land waar je denkt als je kijkt naar landen die er problemen zijn. Nou ja, uh... We hebben het plafond van de schulden bereikt, zei premier Fillon zo net. Frankrijk heeft vier moeilijke dingen op dit moment. Een te hoge schuld, te hoge tekorten, te hoge werkloosheid en in het laatste kwartaal een groei van 0%. Dus ja, de nood is aan de man. Je zag het al in de paniek op de Franse beurzen een week of twee geleden. Uh, Amerika was net zijn triple-A-status verloren en toen uh, ging het achteraf bleek onjuiste gerucht dat Frankrijk misschien het volgende land zou zijn dat daarmee te maken kreeg. Nou, toen stortte de beurs hier. Hier, uh, compleet in elkaar. President Sarkozy onderbrak zijn vakantie om uh, plannen voor te bereiden, bezuinigingsplannen. En die moeten ervoor gaan zorgen dat uh, Frankrijk wat meer in de pas gaat lopen bij het goede deel van Europa, Duitsland, Nederland. Want ze hebben nu een tekort van zo'n 7 procent. En dat zou dan moeten teruglopen tot 3 procent in 2013. Want dat is het maximale percentage dat Brussel zou willen zien. Dus moet de broekstream worden aangetrokken in Frankrijk. En door deze bezuinigingen nu aan te kondigen, hoopt de regering Sarkozy het vertrouwen beetje. Een beetje terug te winnen van Brussel en van de beurzen. Vandaar Parijs, Ron Linker, dank je. Er is een storing bij Vodafone. Het is wel gelukt om contact te krijgen met Joost Schalema van Vodafone. Goedenavond. Goedenavond. Wat kunt u zeggen, hoe groot is de storing? Nou, de, de storing betreft mobiel bellen en mobiel internet, voor een deel van onze klanten. En dat kan uh, in alle delen van Nederland zijn. Niet iedereen heeft er last van, maar uh, een deel van de klanten wel. En welke mensen hebben er last van? Wat is er aan de hand? Nou, wat er is gebeurd is dat een deel van ons netwerk in de regio Utrecht, uh, daar is een stroomkabel geraakt bij werkzaamheden, waardoor de koeling is uitgevallen. Uh, daardoor is apparatuur oververhit geraakt uh, en uh, daardoor is de storing veroorzaakt. We hebben inmiddels de koeling wel weer aan de praat gekregen, alleen uh, er is nu ja, onderzoek nodig om te kijken of door de oververhitting ook apparatuur is beschadigd. En dat zijn we nu aan het onderzoeken. En dat is wel apart dat de ene beller daar dan wel last van heeft en de andere niet. Nou ja, dat, dat is een heel technisch verhaal. Uh, het, het is in ieder geval zo dat, dat sommige mensen nergens last van hebben... en andere mensen die kunnen het niet bellen en, uh, en gebeld worden... of mobiel internet. Ja, we zagen op de website verder niks over deze storing. Um, op wat voor manier kunt u mensen verder vanavond nog informeren... over hoe dat verder gaat? Nou, wat we sowieso doen is dat... Uh, we hebben sowieso ons callcenter uiteraard uh, uh, ingelicht hierover. We sturen updates via Twitter uit. Ja, callcenter, en... dan moet je wel kunnen bellen natuurlijk. Dat, dat klopt inderdaad, En sommige momenten bellen ook via de vaste lijn bijvoorbeeld. Maar via Twitter sturen wij ook updates uit. Uh, op ons website staat ook een melding. Uh, en uh, ja, op, de, op die manier proberen we toch zo goed mogelijk de mensen te informeren. Nou, en op de website, dat is dan echt uh, net gebeurd, dat dat erop staat? Dat kan zijn dat dat er inderdaad nog niet zo heel lang op staat. Maar via Twitter sturen we al wat langer berichten uit. Goed. Um, Joost Schalema van Vodafone, dank u wel. Graag gedaan. Goedenavond. De brand bij Chemiepak begin dit jaar is niet goed bestreden. Zowel de brandweer als de veiligheidsregio en de gemeente Moerdijk hebben fouten gemaakt. Waarnemend burgemeester Jan Mans van Moerdijk. Als je het rapport leest van de Arbeidsinspectie en van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid... en dan met name de conclusies, mag je dan stellen dat het woord vernietigend op zijn plaats is? Ik kan me voorstellen dat mensen daar zo naar kijken. We hebben met name gekeken naar de aanbevelingen. We hebben ook als uh, mensen in Moerdijk en hun omgeving gezegd... dat we de conclusies wel erg hard vinden en dat daar wel enige nuance op denkbaar is. De aanbevelingen nemen we zonder meer over. De conclusies zijn te hard? Vind ik wel op een aantal punten. Ik geef ook een voorbeeld... Ten aanzien van de gemeente Moerdijk wordt opgemerkt... dat de gemeente een rampenplan had uit 2005. Dat had eigenlijk vernieuwd moeten worden. Maar verderop in het rapport staat... dat dat met instemming van de provincie gebeurd is... in afwachting van de komst van de veiligheidsregio. Dat is niet de conclusie de conclusie... de gemeente Moerdijk faalde, want er was geen rampenplan. Maar manier... Moerdijk heeft ook uh, niet de inventarisaties gemaakt van de risico's. Hij heeft daarmee niet aan de voorwaarden voldaan? Nou, dat is een uh, interpretatie waar ik ook graag uh, nog de mijne van wil zeggen... Uh, natuurlijk is het zo dat de gemeente Moedijk een gemeente is met een hele grote industrietrein. De vierde haven van, uh, van Nederland, de vierde zeehaven. Een groot industrieel complex. Uh, de volkraksluizen, de hoge snelheidslijn, de Moedijkbrug, de Hollandsdiep, een buisstraatleiding. Een groot en veel risico's. Kleine gemeente die dat allemaal moet behappen. Als ik kijk naar wat er gebeurd is, met name ook ten aanzien van gemietpak, kan ik niet anders dan vaststellen dat het protocol wat gevolgd moet worden in het kader van de gevaarlijke bedrijven keurig is gevolgd. En als het bedrijf dan de vergunningregel overtreedt... dan kan de gemeente dat niet verweten worden. Dus enige nuance is op zijn plaats. Kijken we naar de rol van de brandweer. Ook het nodige verweten. De manier waarop eh, niet geblust had moeten worden... maar gecontroleerd de brand had moeten uitbranden. De bedrijfsbrandweer was er niet, niet goed getraind. Dat is een groot verwijt in het rapport. Nee, er was geen bedrijfsbrandweer. Dat is een van de verwijten dat dat niet voldoende is uitgebouwd in de richting van de gemeente Moedijk. Ik moet zeggen dat er een aanzet is gegeven om tot een bedrijfsbrandweer te komen. Overigens zijn we daar nou wel fors mee bezig. Wij hebben als deskundigen moeten vaststellen, in samenspraak ook met de mensen van de brandweer die daar iets van kunnen zeggen. Dat de brand ook met een bedrijfsbrandweer, op het moment dat daar alles buiten stond, de brandweer wat er niet mocht staan, niet beter geblust had kunnen worden. Maar als we kijken naar de reactie van uw handgenoot Nordanus namens de veiligheidsregio die eigenlijk het tegenovergestelde inderdaad beweert. Die zegt een catastrofe is voorkomen. De keuzes die in een split second werden gemaakt waren toch de juiste keuzes. Hoe laat zich dat rijmen met het rapport wat toch eigenlijk het tegendeel beweert? Ja, het is zo dat wij gekeken hebben naar wat er feitelijk aan de orde is. Kijk, je kunt een heleboel opmerkingen maken en die accepteren we ook. Hoor. Je moet ook niet, uh, maar u niet... verwerpt de conclusie? Nee, ik verwerp een aantal conclusies. In die zin, ik, nogmaals, ik luister naar de aanbeveling, ik kijk naar de aanbeveling... ten aanzien van de effectiviteit van wat de brandweer heeft gedaan... Maar de inspectie, in het zegt, de inspectie zegt niet goed, de veiligheidsregel zegt wel goed. Iets ja, klopt daar niet. Nee, dat, uh, dat is een uh, constatering. We hebben dus een gesprek nodig, denk ik, opnieuw. Maar de conclusies deugen niet. Ik zeg dat wij de conclusies op een aantal punten hard vinden... en op een, zeker op het punt van dat er niet effectief geblust zou zijn... dat we die niet onderschrijven. Dan nou, lijkt het toch dat de minister opstelt de conclusies wel deelt... want die zegt ik ga alle aanbevelingen overnemen. En dat doen wij ook. De aanbevelingen nemen Dat is heel wat anders. We nemen de aanbevelingen over en dat er wat moet gebeuren is ook heel duidelijk. Is Moerdijk nu klaar om een eventuele brand uh, van de orde van chemiepact te bestrijden? Uh, het gaat niet om Moedijk, het gaat dan om de veiligheidsregio. We hebben veiligheidsregio's in dit land uh, geïntroduceerd. Die zijn in oktober uh, effectief geworden. En de veiligheidsregio is beter geprepareerd dan ze was. Beter of goed genoeg? Uh, goed genoeg kun je nooit uh, zeggen. Ik denk dat uh, je moet vaststellen dat veiligheidsregio's nieuw zijn... en opnieuw moeten worden opgebouwd. Daar wordt nu aan gewerkt. Ik merk op dat er op de uh, trein in Moedijk een brandweerkezeinde moet komen. Die komt er ook. Dat het proces van de bedrijfsplantering moet worden ver, uh, voortgezet. Dat, die komt er ook. Er moet een integraal veiligheidsplan komen. Dat komt er ook. We hebben investering uh, voornemens om een uh, schuimbuswagen daar neer te zetten. Die komt er ook. Alleen dat is er op dit moment nog niet, maar dat moeten we regelen. Want dat kost geld natuurlijk. Als de minister opstelt en zegt we nemen alle aanbevelingen over, en het bedoelt natuurlijk voor het hele land, dan is dat een hoop geld. Uh, denkt u dat de Den Haag daar wel het geld voor heeft? Het gaat om veiligheid in Nederland. En veiligheid mag niet. Ten koste gaan van, van bezuinigingen. Maar kan de minister dat waarmaken? Ik denk dat de minister het waar zal moeten maken, want de consequenties van als je het niet doet zijn zo groot. We praten hier over grote sommen geld die moeten worden opgehoest om alles weer te saneren. Als je dat twee, drie keer een jaar hebt, los van het gegeven dat er mensenlevens bij betrokken kunnen zijn hier is dat gelukkig niet het geval dan mag je daar niet op bezuinigen. Ik dank u hartelijk, Burgemeester Mansen, voor uw ja, aandacht. Dank u wel. En dan gaan wij naar hockey. De Nederlandse mannen staan tegenover Ierland. We verlieten Gerard de Groot net bij de stand van 1-1. Ergens halverwege de eerste helft. Hoe is het nu, Gerard? 8,5 minuut voor de rust is het inmiddels 2-2 geworden. De tweede treffer voor Nederland. 27, van opnaam van Takem uit de strafcorner. Maar de Ieren willen naar de video Empire kijken. Ze willen zien of er een aantal dingen waar correct of niet correct waren gegaan. Nou Laten we dat even rustig afwachten. Vertellen dat McKeep de doelpunt te maken was voor Ierland. Ook uit de strafcorner. In de 23e minuut werd de bal werd gestopt in eerste instantie door Jaap Stokman. Kwam hoog, hoog terug en bij Kiep die schoot die bal zo verschrikkelijk hard... uit de lucht achter Stokman in het Nederlandse doel... dat de onverzettelijke Ieren, want zo moet je eigenlijk dit team beschrijven... onverzettelijk zijn ze tegenover een Nederlands elftal dat technisch beter is. Maar de Ieren lopen harder, slaan harder en zijn doelgerichter. Dat is duidelijk gebleken in de eerste 25 minuten die we nu inmiddels spelen. Nederland dus tegen Ierland waarschijnlijk... Op op 2 -2, ja. Ik moet afwachten of de video-Empire dit doelpunt van Takema zal goedkeuren. Dat zullen we in de volgende flits meenemen. En die horen dan bij Avondspits van WNL, want wij zijn bij het einde van dit NOS Radio 1 Lucel. En ik wens u een heel prettige avond. Janne Koormans neemt over. Janne, goeie avond. Ja, dag Tim, goeie avond. Uh, ja, behalve dus het uh, laatste sportnieuws hebben wij het in Avondspits uh, vooral over ondernemen. Hoe overleef je de crisis? Wat zijn de nieuwe markten? En de kritische blik van Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB Nederland. Dat straks allemaal in WNL Avondspits. Eerst het laatste nieuws. Iedereen praat over duurzaam ondernemen. Maar hoe lang gaan nu mensen eigenlijk mee? Het De La Mar Theater in Amsterdam verwacht vanaf september... Paul de Leeuw, de Eetclub en Plin en Bianca. Reserveer nu kaarten op delamar.nl. Uw mensen zijn dag en nacht bereikbaar. Maar weegt dat op tegen een burn-out?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 Daar beantwoorden wij bovendien iedere dag de tien meest gestelde vragen. Ook die van u. Wij zijn Robeco, die investment engineers. Radio 1, het NOS-journaal. De Nationale Overgangsraad in Libië heeft ruim een miljoen euro gezet op het hoofd van kolonel Gaddafi. Iedereen die erin slaagt Gaddafi te doden of gevangen te nemen, kan daarnaast rekenen op amnestie. In Tripoli wordt nog altijd gevochten tussen opstandelingen en aanhangers van Gaddafi. Een Russisch onbemand ruimteschip is vanmiddag kort na de lancering verongelukt. De capsule is verbrand in de dampkring. Waardoor het niet lukte om de capsule in een baan om de aarde te krijgen is niet duidelijk. Het ruimteschip zou het internationaal ruimtestation ISS bevoorraden. Alle concerten die voor deze week gepland stonden bij het poppodium 013 in Tilburg... zijn afgezegd vanwege de dood van directeur Guus van Hoven. Hij is in de VS om het leven gekomen bij een verkeersongeluk. Hij heeft acht jaar de leiding gehad bij 013. En een jongen van 18 uit Ermelo heeft in zijn eentje in één nacht 13 scooters gestolen. Hij nam ze één voor één mee uit een bromfietshandel in zijn woonplaats. Het waren zes nieuwe en zeven gebruikte. En tien scooters zijn inmiddels weer terecht. En tot zover het nieuws van dit moment. Het weer. Hier is Willemijn Hubert. De komende uren breiden opklaringen zich vanuit het westen over heel Nederland uit. En vannacht valt de wind vooral in het binnenland weg, en dat betekent dat er plaatselijk grondmist kan ontstaan. En het koelt af naar zo'n 12 tot 13 graden. Morgen gaan we een rustige dag, tegemoet. zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Af en toe kan er een bui vallen en de temperatuur die loopt op naar zo'n 20 tot 24 graden. Vrijdag is het een wat meer bewolkte dag, ook dan zo'n graad of 21-22 Maar Dan kunnen we een aantal stevige regen- en onweersbuien verwachten. En vanaf zaterdag gaat de temperatuur een paar graden omlaag. Zaterdag is dan nog wel een natte dag, maar vanaf zondag wordt het ook een stukje droger. ANWB-verkeersinformatie. Er staat nog 50 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de regio Rotterdam. Zoals op de A16 van Breda naar Rotterdam... tussen de knooppunt Ridderkerk en Terbrigtsenplein, 8 kilometer. Heeft te maken met een autobrand op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Daardoor zijn er bij Rotterdam-Krooswijk twee rijstroken dicht. De file daarachter is 5 kilometer. De andere kant op is die 4 kilometer... Op de A27 van Utrecht naar Breda 9 tussen Lexmond en Knoopend-Gorkum. komt er een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En het is druk op de A325 van Arnhem naar Nijmegen bij Lent 4 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Janne Koymans. De nieuwe middenstand, het zijn de webwinkels. En economische crisis in 2011, hoe ondernemers zich aanpassen. Goedenavond, dit is Avondspits live vanaf de redactie in Amsterdam. Bankiers moeten de laptop dichtslaan en weer rechtstreeks met ondernemers spreken. Financiers staan nog steeds veel te ver af van de MKB'ers en spreken hun taal bovendien niet. Dat zegt Hans Biesheuvel, sinds drie maanden voorzitter van MKB Nederland. Hij legt aan WNL's Wieger helemaal uit waar binnen het midden- en kleinbedrijf nu de grootste pijn zit. Nou, er zijn een aantal sectoren die het lastig hebben. De detailhandel heeft het lastig. Dat heeft niet alleen te maken met een mogelijke crisis of een eventuele recessie, maar dat is ook structureel een lastige sector. De bouw heeft het moeilijk, al een hele tijd. En daar zijn ook de vooruitzichten nog niet geweldig voor. Het gaat wel ietsje beter door de maatregelen van het kabinet, onder andere door de tijdelijke btw-verlaging op werkzaamheden. U zegt wel, tijdelijk wordt dus weer teruggedraaid? Ja, nou ja, dat is dus een van die punten waarvan ik zou zeggen: ja, dat zou helemaal niet verkeerd zijn als het kabinet dat nog eens een tijdje doortrekt. Verlaging van overdrachtbelasting is ook niet positief voor de bouw hoeft dus minder gebouwd te worden. Bestaande woningen zijn daardoor meer populair. Nou ja, goed, daar kan je verschillend over denken. Ik denk aan de andere kant dat er ook hele positieve effecten zijn. Want doordat er meer uh, huizen verkocht worden, gaan mensen sneller verhuizen. Nou, dat is weer goed voor een hoop aannemers, uh, installatiebedrijven. Want men, iemand die verhuist, gaat zijn huis opknappen over het algemeen. Dus het heeft ook positieve kanten. Uh, wij hebben ervoor gepleit die overdragsbelasting permanent te verlagen. Uh, en, en met name ook voor starters uh, helemaal af te schaffen, zelfs. Nou goed, daar heeft het kabinet niet voor gekozen, maar wij zijn nog steeds uh, bezig met, met onze lobby en hopen dat dit uh, nog een vervolg krijgt. Hoopt u dat of denkt u, nou dat ziet er wel aan te komen? Nou ja, kijk, ik zet me daar in ieder geval voor in. Hè. En uh, goed, we moeten niet vooruitlopen op de zaken, maar een structurele aanpak om die bouw echt op lange termijn weer gezond te krijgen is gewoon nodig. Van de bouw naar het totaalpakket, u noemde net al de detailhandel, gaat het slecht? Welke maatregelen hebt u voor handen om daar toch nog iets aan te doen? Nou, dat is niet makkelijk. Je ziet daar ook een, een aantal structurele uh, zeg maar bedreigingen. Hè? En een van die bedreigingen is bijvoorbeeld de vergrijzing. Er is een sterke vergrijzing in de detailhandel onder eigenaren van winkels aan de gang. Nou, dat is een van de dingen waarvan wij zeggen, nou, daar zouden we met het kabinet goed over willen praten. Kunnen we daar toch een aantal stimulerende maatregelen nemen... om te zorgen dat mensen wel zo'n winkel gaan overnemen. En dat kan bijvoorbeeld door garantieregelingen in het leven te roepen... fiscale maatregelen te nemen... om te zorgen dat ja, overnames wat makkelijker te financieren zijn. Dus de jeugd ziet het niet zitten om een eigen winkel te hebben? Nou, minder dan in het verleden. En, en daarbij komt natuurlijk dat het hele businessmodel... van heel veel ja, detailhandel natuurlijk onder druk staat... door internetverkopen. Webwinkels doen het heel erg goed. Webwinkels doen het goed. Nou... Wij denken dat nog steeds heel veel winkels in Nederland dat niet als een bedreiging hoeft te zien... maar ook als een kans om zichzelf weer op een hele andere manier hè, te profileren. Wat altijd gezegd, hè, het is een uitdaging. Ja, maar dat moet je ook zo zien. Hè. Ik denk dat mensen ook op zoek zijn naar authenticiteit, naar vakmanschap, naar service, naar advies. Ja, daar moet je dan misschien nog veel meer op in gaan zetten. Want u denkt niet bijvoorbeeld dat die winkelier, dat dat iets van, van vroeger is? Ook omdat de jeugd er zelf dus niet meer aan wil? Nou, ik denk als die winkelier inziet dat er ook andere dingen zijn die mensen belangrijk vinden. Ik denk dat met name op het gebied van service ligt. Dan ben ik van overtuigd dat er ook voor heel veel winkels nog toekomst is. U bezoekt winkeliers, u bezoekt allerlei mkb'ers. Dat bezoek, heeft dat u ergens ook verrijkt, een nieuw inzicht verschaft? Nou, het heeft veel van mijn ideeën wel bevestigd en ervaringen van de afgelopen. jaren. is altijd goed. Ja, dat is altijd goed. Nou ja, een van de belangrijkste punten is daar toch kredietverlening aan, uh, aan het MKB. Kredietverlening is toch wel het lastigste punt op dit moment voor de gemiddelde ondernemer in Nederland. Uh, banken spreken in mijn optiek toch te weinig de taal van de ondernemer. Dat is toch opvallend, omdat banken echt de opdracht ook krijgen veel meer de taal van de gewone man te spreken. Dus expliciet de opdracht bij ABN, bij ING. Ja, nou dat merk je in het land weinig van hoor. Ik moet zeggen dat daar ligt nog een hele weg open ligt dan voor de banken. Uh, en mijn pleidooi is ook voor die bankiers... Ja, ik kan ze niet dwingen om krediet te verlenen. Hè. Ik zie ook ondernemers moeten goede plannen maken. Ook de banken krijgen strengere eisen, hè, meer toezicht en dat soort dingen. Dat begrijp ik allemaal wel. Maar aan de andere kant, voor een gezonde economie... is de wisselwerking tussen bedrijfsleven en kredietverstrekkers gewoon enorm belangrijk. En ja, om het maar even in gewone mensentaal te zeggen... die spreken een beetje langs elkaar heen. Hè. En dat moet gewoon veranderen. Komt die bankier komt die op bezoek bij de ondernemer... Nou, ik denk veel te weinig. Bankiers zijn in mijn optiek mensen geworden die veel achter een beeldscherm zitten. En dat is op zich niks mis om je, om je huiswerk te doen. Is dat beeldvorming of is dat ook echt zo? Nee, dat, dat is echt zo. Bankiers zijn moeilijk bij de ondernemer aan tafel te krijgen. Uh, en dat heeft ook te maken met het feit dat de banken gewoon minder geïnteresseerd zijn in kleine kredieten. Alleen maar in de grote kredieten. Uh, ja, En daar heeft het gemiddelde MKB gewoon uh, last van. Dus de banken zien het MKB niet meer staan? Nou, onvoldoende. Dat lijkt me een hele... Naar een geestige boodschap. Ja, dat is het ook. En daarom ben ik ook al de afgelopen twee maanden enorm aan het pleiten voor aandacht voor dit punt. Tot nu toe zonder succes? Nee, nou ja, we hebben heel veel succes al bereikt. Uh, een van de sterkste punten vind ik toch de aankondiging van minister Verhagen voor het MKB Innovatiefonds. Voor een fonds waarmee uh, kredietverlening aan bedrijfsleven uh, sterk wordt gestimuleerd. Uh, vooral voor innovatieve investeringen. Nou, dat is gewoon heel positief. Ja, maar dat haalt niet de bankier achter dat beeldscherm vandaan? Nee, maar goed, ik hoop wel dat het een aansporing is voor die bankiers. Kijk, het feit dat het kabinet zegt... we gaan honderden miljoenen beschikbaar stellen voor het MKB... Uh, ik hoop dat dat wel een heel sterk signaal is van vertrouwen in het MKB. Gaan nu MKB'ers dan en masse aan het subsidieinfuus, populair gezegd? Nee, want het MKB Innovatiefonds is geen subsidie. Daar kan je tegen gunstige voorwaarden geld lenen. Dat geld moet op terug. En het goede van dat fonds is dat dat geld ook beschikbaar blijft voor lange termijn voor weer andere ondernemers. Ja, en straks meer uh, Hans Biesheuvel uh, in gesprek met Wiger Hemmer. Vooral over geld natuurlijk. Eerst uh, het algemene financiële nieuws. Voor de derde dag op een rij sluit de AEX hoger. 281 punten, dat is ruim een procent erbij. Fred Huibers van Hack Value Funds, goedenavond. Is dat een uh, voorzichtig herstel? Nou, daar lijkt het wel op. Na veel ellende wordt er toch een beetje weer gekeken naar wat, uh, wat voor waarde is uh, te krijgen op de beurskoopjes. Ja, nou is er één uh, opvallende daler vandaag, hè? Heineken, slechte zomer breekt op, horen wij? Ja. Nou ja, slechte zomer geldt voor alle bierbrouwers. En het valt toch wel op dat Heineken het negatief uh, afsteekt met, uh, met het verhaal dat er uh, geen winstgroei hier zal zijn in 2011. Ja. En de concurrenten hebben betere cijfers, vandaar dat de beleggers heel erg negatief reageren. Ja, wel raar dat het Heineken dan treft en de anderen niet. Ja, inderdaad. Uh, nou, ze hebben voor 2012 weer een nieuw kostbesparingprogramma aangekondigd. En wellicht dat het een beetje aan de kosten ligt. Ja. Duitsland kijken we even naar sombere cijfers. Uh, geldt dat voor alle branches? Nee, het geldt eigenlijk voor de groeimotor van de laatste tijd. De exportsector die piept wat harder dan bijvoorbeeld een, uh, een detailhandel die vooral uh, lokaal het moet hebben van bestedingen. Mm -hmm. En dat is wel een beetje zorgwekkend voor de Nederlandse industrie. Ja, wat voor een effect zal het hebben? Nou ja, als dat echt zo doorzet, het is nu nog maar een vertrouwenskwestie... Uh, maar als het daadwerkelijk vertaalt in, in minder, uh, minder orders en minder uitvoer... ja, wij leveren heel veel toe aan de, aan de Duitsers. Halffabrikaten en ook grondstoffen, daar hebben we er last van. Ja, heel belangrijk wat je zegt. Hè? Als het vertrouwen weg is, dan dondert het in elkaar. Dat, uh, ja, dat is een vervelende van de economie. Het gaat heel veel om uh, niet grijpbare zaken. Ja. Even nog gauw naar Amerika kijken, Fred. Uh, uh, ben de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, gaat een belangrijke toespraak geven aanstaande vrijdag. Vrijdag, inderdaad. Het is een, de plek waar hij eerder uh, die kwantitatieve verruiming, betekent het bijdrukken van geld, heeft aangekondigd. Dus er zijn veel mensen die verwachten dat hij het weer zal doen, omdat de economie uh, het heel moeilijk heeft. Als hij dat doet, dan betekent het goed nieuws voor de economie en voor de beurs. Ja, stimuleringsmaatregelen zal hij dus nemen. Ja. Goed, Fred Huibers, een mooie avond verder, dankjewel. Ja, door de crisis moest je als ondernemer echt alle zeilen bijzetten en het liefst een nieuwe markt ontdekken. Webwinkels bijvoorbeeld. Je hoorde daar zojuist MKB-voorzitter Hans Bisseuvel al over. Deze relatief nieuwe branche behaalde vorig jaar een gezamenlijke omzet van 9 miljard euro. Een stevige tak in het MKB dus. Dit is de nieuwe middenstand. Tenminste, zo noem ik dat dan maar eventjes. Wijnand Jonge, goedenavond. Goedenavond. Kan je dat zo zeggen, de nieuwe middenstand? Ja, dat kun je denk ik wel zeggen. We zien natuurlijk steeds meer uh, nieuwe webwinkels uh, erbij komen. Nieuwe ondernemers die uh, de spirit vinden om een, uh, een winkel te starten. En uh, ja, dan is online wel een hele mogelijkheid, mooie mogelijkheid om dat uh, te realiseren. Ja, wat verklaart succes, denk je? Nou, ik denk dat het uh, keyword uh, vertrouwen is. Hè. Het gedrag van de consumenten is over de afgelopen jaren eigenlijk zo langzaam maar zeker veranderd. Uh, we vinden het eigenlijk heel gewoon hè, om te, te winkelen via internet. Niet alleen maar kijken en je oriënteren, maar vooral ook om uh, te kopen. Nou, de cijfers uh, die spreken voor zich. Ja, is het ook gewoon nou, lekker makkelijk vanuit de luisterstoel? Uh, je kan makkelijk ruilen en zo? Nou, het is natuurlijk ook gewoon lekker makkelijk. Hè. Het is uh, 24 uur per dag. We hebben geen uh, problemen met uh, openingstijd op de openingstijden op de zondag. Uh, je kan het altijd en overal uh, doen en uh, steeds in toenemende mate natuurlijk ook uh, vanaf je mobiel of vanaf een tablet. Ja. En dat uh, beïnvloedt gewoon dat uh, veranderende gedrag van die consument. Zelf natuurlijk ook ooit gestart hè, met een webwinkel. Ja, ik heb zelf ook ooit als ondernemer ben ik gestart. Ja. Um, en ja, goed, wat je natuurlijk gewoon ziet is dat, uh, dat er inmiddels 37.000 webwinkels uh, in Nederland uh, actief zijn. Dat zijn enorm aantallen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de laatste twee jaar. Ja, wanneer was het dat u startte? Ja, ik startte zelf. Ik had zelf geen webwinkel, maar ik zat wel in de in die uh, omgeving. Uh, ik was uh, online ondernemer in uh, net voor de internetbubbel voor uh, 2000. Aha. Nou, bent u inmiddels directeur? Van de branche voor webwinkels. Welke rol speelt uw organisatie nou in het geheel? Nou, ik denk dat wij in enorme mate hebben bijgedragen aan het vertrouwen van die consumenten. Een uh, paar dingen. Eén is uh, betalen op internet. Hm. Dat is een hele belangrijke voorwaarde geweest om uh, het gemakkelijk te betalen bijvoorbeeld via Ideal. Hebben wij als branchevereniging, als thuiswinkel.org... hebben gezorgd dat uh, Ideal in Nederland in de markt is gekomen. Hebben die banken enorm achter de volle gezeten om dat te realiseren. En ik denk dat ons keurmerk Thuiswinkel Waarborg... Uh, goed voor toch zo'n nee. 75% van de, de omzet van de Nederlandse webwinkels... Ja, ook in, in enorme mate bijdraagt aan dat vertrouwen van die consument... om via internet uh, te komen. Ja, want dat wilde ik net vragen. van Wat is het keurmerk, maar dat heet... Thuis? Duitswinkel Waarborg. En dat uh, staat uh, voor veilig en vertrouwd uh, winkelen op uh, internet. Uh, veilig uh, omgaan met je persoonsgegevens en weten met wie je zaken doet. Ja. En dat zit uh, gekoppeld dat je een onafhankelijke verschillencommissie hebt met de consumentenbond daarbij betrokken. Nou, consumenten hebben daar ook echt wat aan. En het is een uh, ja, het staat voor uh, vertrouwbaar en veilige ja, winkelen. Klinkt wel heel veilig, ja. Dus als ik daar wat koop, dan weet ik ook zeker. De winkel bestaat, ik krijg Abs mijn spullen. Absoluut. Ja, kan de MKB'er van nu, kan die eigenlijk nog zonder webwinkel? Nou, ik denk dat je eigenlijk uh, bijna niet meer zonder webwinkel uh, kan. Want het uh, verruimt je mogelijkheden om te, te ondernemen. Je hebt een groter bereik. Uh, ik denk dat je op een hele goede huizen moet komen om te zeggen, nou, ik maak een strategische keuze om dat niet te doen. Um, uh, een slager en een groenteboer, nou goed, daar kan ik me bij voorstellen dat je zegt, nou, ik doe dat lekker lokaal en dat vind ik prima. Dat moet je ook vooral zo blijven doen. Maar zodra je ook maar even sinds uh, wat, uh, wat ruimer uh, in, uh, in de omgeving wil kijken naar meer consumenten, nieuwe producten wil aanbieden, ja, dan is een webwinkel gewoon een hele goede mogelijkheid om dat uh, te realiseren. Ja, kost dat eigenlijk, als ik dat wil opzetten? Nou, een webwinkel kost, opzetten kost niet zoveel. Er zijn allerlei pakketjes voor en zo. Um, maar ondernemers moeten wel bedenken dat het gaat niet alleen maar om het uh, eenvoudig en snel opzetten van zo'n leuke website met een leuke webwinkel. Uh, een webwinkel runnen is echt een professionele, professionele activiteit hè, waar je moet denken aan dat er ook producten retour komen. En die consument heeft het recht om gewoon producten ook retour te sturen zonder reden van opgave. En jij als webwinkel moet daar wel uh, voor, uh, ja, voor klaarstaan. Ja. Je moet die service en die kwaliteit. Ook kunnen bieden. Precies, want ondernemen blijft een kwestie van investeren ook Absoluut. natuurlijk. Hè? Ja. En innoveren. Precies. Wijnand uh, jongen, hartelijk dank. Graag gedaan. WNL is ook op Twitter te volgen trouwens, het avondspits WNL. Nog even door, we zijn er toch bezig uh, over de economische crisis. Hoe slaat die toe bij MKB Nederland? WNL's verslaggever Wiega Hemmer is de hele dag onderweg. Hij ging ook bezoek bij Ekelspompen in Barendrecht. Dat is een bedrijf gespecialiseerd in pompoplossingen... voor bijvoorbeeld bouwprojecten en in gemalen. Ze moeten zich flink aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Meneer, druk aan de slag, waarmee precies? Ja, een beetje. Die motor moet uh, rechtlijn met de pomp. U moet ervoor zorgen ja. dat de puntjes op de i gezet worden, eigenlijk. Ja. Even naar de andere kant. Een collega van u, en wat schetst me verbazing? Dat is een vrouw. Een vrouw met twee rechterhanden, dus? Um, ja. Maar ik werk vooral op de tekenkamer. En achter de computer heb je geen twee uh, rechterhanden nodig. Oh, normaal gesproken werkt u hier op de werkvloer niet? Nee, nee. Wij zijn in dit bedrijf heel erg afhankelijk van kennis die wij hebben. En dat betekent dat wij uh, het op prijs stellen... dat iedereen weet ook wat zijn collega's doen. Nou, voor de tekenkamer is dat heel duidelijk. Die ontwikkelen deze sets. Vervolgens wordt dat hier uh, samengesteld door assemblagemedewerkers. Dat is een heel ander vak. Maar als die twee niet van elkaar begrijpen wat de bedoeling is dan ontstaan er, er altijd problemen. Erik Leenhard van uh, Ekels Pompen. U hebt het over kennis. Dat resulteert uiteindelijk dus in pompen. In pompen, ja. Nou, je ziet hier een pomp, je ziet hier een dieselmotor, uh, elektronische besturing. En die, die markt van u bestaat dus uit uh, overheden, decentrale overheden... en uh, de bouw ook, aannemers dus? Aannemerij, absoluut. Als het gaat om uh, weg- en waterbouw heb je natuurlijk heel veel pompproblemen. Denk aan een Noord-Zuidlijn in Amsterdam... Uh, denk... ja, daar was u ook. Er zijn heel veel van onze pompen ja. geweest, ja. Dus... En nu in tijden van hevige regenval ook veel in de verhuur dus. Nou, regen doet niet zo heel veel oh. voor ons, uh, maar het brengt ons wel wat extra. Dus ja, uh, wij zijn altijd, als er iets onderloopt, dan zijn wij uh, erbij. Dus dat levert dan inderdaad wel wat op. We noemden dus net al uh, die markten van nu, en die staan onder hevige druk. Dat kunnen we toch wel zeggen. Overheden moeten de hand op de knip houden, en dat geldt zeker ook dramatisch genoeg voor aannemers. Het gaat heel slecht in de bouw. Wat merkt u daarvan? Nou, wij merken dat uh, in ons klantenportefeuille. Uh, wij hebben denk ik wekelijks wel een aannemer die omvalt. Wekelijks. Nou, bijna wekelijks hebben we hier wel een berichtje daarover. Ik heb aannemers die 25 jaar hier klant zijn en dit jaar failliet zijn gegaan. Dat zet ook uw omzet onder druk? Absoluut, wij merken dat. U moet dus op zoek naar nieuwe markten. Mooi gezegd in dit geval nieuwe markten aanboren. Juist, dat doen we ook actief. Eigenlijk moet ieder bedrijf, ook als het succesvol is, nieuwe markten aanboren. Maar ik moet eerlijk zeggen, in de tijd van de hoogconjunctuur uh, ja, reden wij onze rondjes langs onze klanten en noteerden wij de orders. Dat slaat misschien ook wel de gemakzucht toe? Uh, ik denk het wel. Dat ik denk, uh, kijk, als, het, uh, als je ieder jaar 10, 20 procent groeit... dan worden er nooit vragen gesteld en dan doe je het goed. Toen dacht u, ik doe het goed? Ja, daar was ik wel van overtuigd, ja. ja. Toen kwam daar die crisis, die donkere wolk? Toen kwam de crisis, toen viel de omzet ineens tegen. Uh, dat kwam ook eigenlijk wel uit het niets. En onze omzet viel ineens uh, met 10, 15 procent terug. Gedrongen ontslagen? Toen hebben wij inderdaad 20 mensen moeten ontslaan. Uh, van de 120 die we toen hadden, of 110... Uh, ja, en, en als de nood hoog is, hè, dus de omzet valt, zakt in, dan word je ook steeds creatiever. Hè. Ik zeg altijd, mensen zijn het meest creatief met een pistool op hun hoofd. U en uw team? Ja, dus wij zijn met z'n allen bezig gegaan van ja, wat kunnen we doen? Nou, dan ga je dus om te beginnen uh, in de landen om je heen kijken. Duitsland, uh, Polen, de Baltische Staten en Engeland. zijn allemaal landen waar onze zeg maar, high-tech pomptechniek nog niet zo... Uh, is ingevoerd, Dus daar kunnen wij een stuk van de markt pakken met onze technologie. Dat doen we nu ook. Uh, Polen is echt in opbouw. Daar begint de infrastructuur nu heel hard te komen. Wij zijn daar in uh, de eerste drie maanden gegroeid van één pomp naar 35 op dit moment. Samen met een Poolse partner. Ja, want hoe onderscheid ik in Polen dan de pomp uit Badendrecht? Nou, in Polen zie je dat energiezuinigheid van een pomp spelen daar ineens ook een rol. Hier in Nederland al jaren zetten we daarop in... op, op energiezuinigheid en stilte van pompen. In, uh... Ik hoor wel iets op de achtergrond trouwens. Ja, maar de, uh, bij, het, bij het repareren van pompen komt altijd wat geluid. Ja. Maar u hoort een hele grote pomp op de achtergrond. En wij staan hier nog steeds gewoon te praten. Dus hij, hij is wel stil voor een pomp. Ja. Directeur Erik Leenaert van het bedrijf Ekels Pompen. Het is tien minuten voor zeven. Voor het laatste hockeynieuws, Gerard de Groot. Inmiddels is de wedstrijd Nederland-Ierland... bij het Europees kampioenschap in München-Gladbach... gevorderd tot de derde minuut van de tweede helft. We hadden een 3-2 ruststand in het voordeel van Nederland. Bob de Voogd voor 1-0. Magie voor 1-1. Macab voor 1-2. Het was een verrassing, Ierland op voorsprong dus, maar kort daarna twee keer taken taken maar uit de strafcorner voor de 3-2 ruststand in een wedstrijd waarin Nederland eigenlijk weinig kan gebeuren. Een grote nederlaag zou eventueel kunnen betekenen dat Nederland de halve finale niet zal halen, maar dat zit er op dit moment niet meer in bij die 3-2 voorsprong. Dus we kunnen ervan uitgaan dat Nederland op weg gaat naar de halve finale en dat betekent plaatsing voor de Olympische Spelen van Londen volgend jaar. dus. Na nou, een moeizaam begin, Nederland op dit moment in, uh, in de driving seat zoals dat dan zo mooi heet. Krijgt zelfs een strafcorner toegewezen. Daar zal Takema zich zo direct mee gaan bemoeien. En Nederland leidt met 3-2. Nou, dat is goed nieuws. En het feest is al begonnen zo te horen. Wij gaan in WNL-avondspits terug naar de voorzitter van MKB Nederland, Hans Biesheuvel. Die zelf ook nog steeds ondernemer is. En hij herkent zich wel in het verhaal dat je zojuist hoorde. van de directeur van het bedrijf Ekelspompen. Ja, ik herken dat heel goed. Ik heb al die, die, die momenten zelf ook gehad waarbij plotseling uh, ja, de omzet terugviel. Eigenlijk zonder dat je daar zelf invloed op had. En het ging niet alleen, het viel weg, maar het ging ook heel snel. Uh, dus er was heel weinig tijd om te reageren. Uh, ja, dat doet wel wat met je, met je zelfvertrouwen op dat moment. Uh, aan de andere kant uh, geldt voor mij, maar ik denk ik voor veel ondernemers... Uh, dan komt ook je nuchterheid weer naar boven. Ga je aan het werk, stroop je je mouwen op. En daarvan vind ik dat uh, het MKB met name zeer goed en professioneel heeft gereageerd. Uh, want we zijn goed door de crisis, relatief heel goed door de crisis heen gekomen. En daarom vind ik ook dat we er relatief heel goed voor staan op dit moment. Zou je dan kunnen zeggen, deze crisis zorgt ervoor dat het kaf van het koren gescheiden wordt. De echte ondernemer overleeft het sowieso wel. En de zwakke broeder, die valt af. Ja, maar zo is het ook. En ik denk dat, we hebben gelukkig heel veel sterke broeders in Nederland. Er zijn relatief weinig mkb-bedrijven failliet gegaan. We hebben een relatief lage werkeloosheid, zeker dat als je dat op... De Europees gemiddelde afzet zijn we ongeveer de laagste in Europa. Dus dat is wel een signaal dat we een heel goed, een sterk bedrijfsleven hebben. We hebben het hier ook over vertrouwen. Dat is een heel moeilijk, niet echt tastbaar begrip. Als u kijkt naar hoe nu gepraat wordt in Europa over de crisis. Hoe gepoogd wordt een oplossing te vinden, een uitweg. Wekt dat vertrouwen? Nou nee, bij mij niet. Ik moet eerlijk zeggen dat uh, ik uh, echt het kabinet ook oproep hier uh, krachtig het voortouw te nemen. Zorgen voor een snelle oplossing in Europa. Zodat we weer uh, met vertrouwen de toekomst in kunnen. Maar dat zegt natuurlijk iedereen. Van linker tot rechterzijde. Daadkracht. Zo'n populair begrip. Ja, maar dit is wel waar het om draait. Kijk, we hebben in Europa hele duidelijke afspraken met elkaar. Er zijn duidelijke... Uh, ...regels afgesproken als uh, landen niet voldoen aan de begrotingsdiscipline. Ja, jaren geleden het Stabiliteitspact. Ja, en ik zou zeggen laat iedereen zich gewoon uh, aan die afspraken houden... ...en daarmee aan de slag gaan. En dan is er, is er helemaal geen ingewikkelde discussies nodig. We hoeven niet te praten over soevereiniteitsoverdracht. Als alle Europese landen zich gewoon houden aan de afspraken die ze zelf hebben gemaakt... ...ben ik ervan overtuigd, kunnen we uitstekend door de crisis heen komen. Winsjes zegt er moet meer Europa zijn. Zegt u dat ook? Nou, ik ben absoluut niet tegen meer Europa. Uh, alleen mijn inschatting is dat we op dit moment al voldoende Europa hebben... om deze problemen grotendeels op te lossen. De crisis leert natuurlijk wel dat er wellicht aanpassingen noodzakelijk zijn. En daar zou ik ook zeker niet tegen zijn. Maar ik vind ook dat je daar zorgvuldig mee om moet gaan. Niet te snel uh, onder druk van de crisis dingen moet veranderen. Ik zou zeggen laten we eerst eens zorgen dat we de afspraken die er nu zijn... dat we die gewoon nakomen. Joost Eertmans, goeie avond een goedenavond. Vanavond en uitgesproken gaat het natuurlijk, neem ik aan, over Libië. Ja, de laatste stand uh, rond Gaddafi uh, en Libië. We hebben Hans van Balen, VVD-Europarlementariër, uh, in, de, in de studio. En uh, ik wil natuurlijk ingaan op het laatste nieuws. Maar ik zal met hem ook doornemen wat nu, hè, wat nu verder met, uh, met Libië. En je kunt je afvragen welke chaos komt het land terecht. Ja, en wat zal het betekenen voor ons, voor het Westen? Absoluut, dat is ook iets wat ik Van Balen wil voorhouden. We leunen natuurlijk heel erg met z'n allen op de NAVO, die eigenlijk de weg nu aan het bereiden is voor in ieder geval het einde van zijn dictatorschap. Maar wat komt er voor terug? Moeten we ons gaan bemoeien? D60 wil een debat in de Kamer, een antwoord van de regering. Moeten we ons nu daadwerkelijk gaan bemoeien met die routekaart voor Libië of moeten we dat niet? Wat vindt Van Balen daarvan? Hoe moet Nederland zich gaan... Opstellen ja. uh, Kan er überhaupt democratie komen in zo'n land? Is dat, is dat wel mogelijk? Nou, daar gaan we het over hebben. Ik begrijp dat ook jonge ondernemers aan bod komen. denk, hoe slim en moedig moet je zijn om tegenwoordig een, uh, een nieuw bedrijf te starten? Nou, precies. En dan ben je 23 of 22. We hebben zelfs een 17 jaar gehad in onze zomerserie. Van hoe kom je aan de top als je jong bent? Ja, die jonge honden, de laatste aflevering vanavond van Manon... Van 24, die hun eigen softwarebedrijf runt. Heel erg leuk, ik heb het, ik heb het al bekeken, de, de reportage. Ik ga met, uh, met de MKB-baas Hans Biesheuvel, uh, voorzitter MKB Nederland... ga ik zeggen, joh, wat zijn nou die, die factoren waardoor je zo jong, zo succesvol kunt worden? Ja, ja we hebben hem zojuist ook gehoord uh, vrij lang, Biesheuvel, maar ga door. Oké, okay, dat is niet. Nee, jij zit ook in de make-up, dat kan je niet weten natuurlijk. Nou, dat hoor ik niet, maar goed, maakt niet uit. Ik ik ik ga met hem praten, inderdaad, dat zijn je valkuilen als je zo jong bent, waar moet je op leunen? Wat ja. is de is de, de, de, de gouden tip? Joost ook aandacht voor uh, de politie op de sofa of op de divan? Ja, je denkt meteen van wat, de watjes van de politie. Dat zou je reactie kunnen zijn. Een aparte poli voor politieagenten in de knel. Dat is wel psychische nood. Nou, ik heb een reportage in de, in de aanbieding vanavond. Waar je wel, wel de haren te bergen wijzen. Want er zijn echt uh, serieus problemen bij de agenten. Een derde van hen zit in psychische nood. Mm -hmm. En dat komt door natuurlijk toenemende agressie geweld tegen de agenten. Daar, uh, daar hebben we een reportage over wat hen overkomt. Uh, werkelijk afschuwelijke... Uh, ja, zaken die trauma's opleveren voor het leven. En ja. men probeert in die poli in die agent uh, die agenten zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Ja, je draagt er natuurlijk altijd met je mee. Het vak van politieagent is niet over als je de deur uh, achter je ja, dicht houdt. je moet het niet doen als je, als je slecht tegen bloed kan, uh, zou ik zeggen. Maar het wat, wat men nu, hedendaag, mee, meemaakt in dat vak, ja. dat, dat is wel werkelijk uh, ongelooflijk. Oké, okay, jij gaat uh, verder de make-up in Joost. Vanavond zien we je vijf half Nederland 2 in Uitgesproken. Ja, het is bijna zeven uur. Straks op deze zender natuurlijk Kunststof. Daarin Volkskrant-columnist Shaila Sital Singh. En uh, morgen is er geen WNL-avondspits, wel sport op Radio 1. Dus uh, wat ons betreft heel erg graag tot vrijdag. Tot die tijd uh, kunt u natuurlijk altijd op onze site terecht. Fijne avond. Spits omroep WNL. NL. Dit is Radio 1.